Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Koevoorde hebben veertig mensen vannacht korte tijd hun huis verlaten... vanwege stankoverlast. Een biovergistingsinstallatie in de buurt kamte met een storing... waardoor er een penetrante geur verspreid werd. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid... maar uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Na anderhalf uur kon iedereen weer naar huis. Bij gevechten in Mali zijn de afgelopen dagen zeker 47 mensen omgekomen... Het ministerie van Defensie zegt dat bij gevechten in het noorden van het land... twee soldaten en 45 rebellen zijn gedood. Het nomade volk Tuareg strijdt er al sinds de jaren 60 voor een onafhankelijke staat. Tot voor kort vochten veel Tuareg als huurlingen voor de Libische leider Gaddafi. Volgens de regering is hun terugkeer in Mali de oorzaak van het nieuwe geweld. Het KLPD heeft gisteravond in een uur tijd 15 automobilisten bekeurd... voor het negeren van een rood kruis boven de weg... De bestuurders negeerden de matrixborden op de A4 en de A44 richting Den Haag. Daar stond bij Nieuw-Vennep een vrachtwagen met pech die weggesleept moest worden. De boete voor het negeren van een rood kruis is 220 euro. De FBI heeft de website megaupload.com afgesloten. Op megaupload kunnen gebruikers tegen een kleine vergoeding bestanden en video's delen. De website werd vooral gebruikt voor het illegaal verspreiden van films en series... Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zijn de rechthebbenden van die films en series ruim 500 miljoen dollar misgelopen door de website. De vier oprichters van de site, onder wie een 29-jarige Nederlander zijn opgepakt, de Nederlander zou de programmeur zijn van mega-upload. Het weer, vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer, langs de kust ook kans op windstoten, minima van 1 tot 5 graden. In de ochtend eerst nog buien, maar smiddags droger en periode met zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is het openbare telefoonnummer van de nachtzuster. En dat mag gewoon gebeld worden met vragen en antwoorden. Als je het makkelijker vindt om even te mailen en je komt er misschien niet door... dan kan dat ook. Dat kan naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaatje Nachtzuster. En er is een site, namelijk www.nachtzuster.net. Dus .net, dat is even belangrijk. En daar kun je chatten tijdens dit programma en alle vragen teruglezen. Dus dat is nog eens even handig. Uh, bellen kan dus naar 0800 1121 en dat kan onder andere over de kwestie met het geheime nummer. Wie heeft er de beschikking over de geheime telefoonnummers en waarom? 0800 1121. Gerard wil weten waarom er zoveel poeha is over hoofddoekjes. Wat is er nou eigenlijk tegen het dragen van een hoofddoekje? Vraagt hij zich af. En ik vind dat best een goede vraag. 0800 1121. En Mark die scoorde opeens verschrikkelijk goed bij zijn Oogtest. En die vroeg zich af: is er iemand die die oogtesten dubbel controleert? Wie organiseert die oogtesten en wie gaat erover en wie houdt in de gaten of ze nog wel kloppen ten opzichte van vorige testen? 0800 1121. Zoveel zorgen in je leven. En geluk doet maar heel even En het pad naar je dromen Geplafheid met verdriet Al je mooie idealen Zijn met geld niet te betalen Maar je moet niet zo'n toppen Want dat helpt je toch niet Iedere morgen is een nieuwe dag de zonnestralen een blijde dag Vergeet je zorgen en brek uit de sleur Een nieuwe kans en open deur Iedere dag is weer een nieuw begin Open de ramen, laat de zon erin Laat je kop toch niet zo hangen Mis toe aan je verlangen er zijn zoveel mooie dromen. En als je blijft geloven, worden ze werkelijkheid. Je kan steeds opnieuw beginnen, eens zul jij de waarde vinden en het vuur van de liefde wijst de weg door de nacht. Niet zo hangen, geef eens toe aan je verlangen, er zijn zoveel mannen. Is toe aan je verlangen en er zijn zoveel mooie dingen. Lucas en Gea en iedere morgen 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van de wachtkamer en bel het vooral met vragen en met antwoorden. Mevrouw Vergeer, goeienacht. Ja, het is Regeer. Mevrouw Regeer? Ja, dat is de naam. Eerlijk waar, wat een prachtige goedenacht. naam. Vindt u? U had premier moeten worden. Ja, alsjeblieft niet. <laughs> Voor mijn geld. Wat bent ik u heb dan geworden? Wat zegt u? Wat bent u dan geworden? Kleuterleidster. Ach, maar dan regeert u ook inderdaad. Ja, dat is ook zo heel leuk. God. Ik zou het zo weer doen. Echt waar? Ja. Hoeveel klassen kleuters heeft u afgeleverd? Oh, ik heb geen idee. Ik heb 25 jaar gedaan. Eerlijk? Ja. Nou, dat is waarschijnlijk zo'n 25 klassen. Ja, en dan kom ook dan wat kinderen tegen. Ah, wat leuk. kinderen hebben, kennen wij nog. Heeft u ook Heel dan leuk. aan kinderen lesgegeven van uh, wie u de ouders ook lesgegeven heeft? Ja. Ah, leuk hè. En ik nam altijd de vierjarige, niet de oudste. Oh, want die... Want toen ik leuk, nou, dan kwamen ze zo bij de moeder vandaan en dan kon ik horen als die kinderen dan huilden of het echt was of dat, het, uh, dat ze niet wilden. Ach, en waar hoorde en dan, u dat aan? Ja, en als het nou echt was, ja. dan kon de moeder ook komen en dan mochten ze blijven. Toen gingen ze om kwart voor tien weer weg. Ach. Maar dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. Nee? Ik zou nu geen les meer willen geven hoor. Waarom niet? Het is zo veranderd, allemaal vergaderingen en al die regels. Ja, het is wel een hoop gedoe nee, hè? Ja. Ik ben in de goede tijd kleuterleidster. <laughs> ja, maar er zijn natuurlijk wel een hoop kleutertjes die nog uh, een leidster nodig hebben. Ja, maar er worden toch geen leidsters meer opgeleid. Ja, wel, natuurlijk wel. Nee, en ik vond altijd het verschil tussen onderwijzeressen of onderwijzers en kleuterleiders. Want wij gingen van het gevoel uit en zij gaan van het intellect uit. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat vind ik wel dat ze op vierjarige leeftijd al flink aan de bak moeten, hoor. Ja, maar dat gaat vanzelf door het speelgoed wat je hebt. Ja, precies. Dat is ook wel weer waar. Nee, ik vind het allemaal dat leren. dat komen ze vanzelf al. Nee, ik vind het allemaal maar niks. Maar okay. goed, er niks meer mee te maken. Maar over dat cryptogram. Oh ja. Vor vorige week. Ja. En toen ben ik geloof ik dat je dat op tien over vijf gezegd hebt. Dat ik wist het gelijk. En ik maar bellen, bellen tot twee minuten voor zes. Nee ja. hoor. Toen heb ik de volgende dag een e-mail gestuurd. Ja. En daar uh, heb ik helemaal geen antwoord op gekregen. Ik dacht, nee. Nou, dan ga ik nu maar eens bellen. Nou, u heeft helemaal gelijk. Dit wordt ook een heel uh, gênant gesprek. Oh. Want um, uh, it, ik, ik kom dan heel even terug. en dan Even voor de duidelijkheid. Even nog de opgave van vorige week. Ja. Moet ik hem even bijpakken. Bladmuziek. Ja, ziet u. Uh, u weet het natuurlijk zo, uh, zo uit. Wel bladmuziek. Ja. En de oplossing moest zijn twaalf letters. Ja. En um, uh, uh, nu gaat u zeggen notenschrift. Ja, ik weet niet of dat goed is. Nou, dan kan ik u vertellen dat, uh, dat u was niet de enige die kwam met notenschrift. Ik heb niet eens weg. Oh, nee hoor. Ik ben dan gewoon. Nog ik hier. niks meer. Het zou toch wat zijn, hè, als ik opeens weg was. Kan het wat harder? Um, nou, dan ga ik wat dichter bij de microfoon zitten. Ik hoor het alleen op de radio. Oh, dat is ook wat. Oh, nu hoor ik het weer. Her, gelukkig. Nou, dan zat ja. er even een kinkje in de kabel. Ja. Maar ik, ik kan u vertellen, ik heb um, uh, de oplossing notenschrift kreeg ik ook van uh, Kees Kamperman. Ja. En um, uh, uh, ook van... Uh, dan moet ik er eventjes, want het waren er een heleboel. Het kan zijn dat ik ze allemaal weer uitgeklikt heb. Kijk, van Thea Kroon kreeg ik hem ook. En ik kreeg. Ja, en diezelfde hem... avond nog? Nou ja, zeker. Van, van ja, dat Tim Timmer. Ik heb hem door de radio doorgegeven. Ik nee. heb twee minuten voor zes geluisterd. Erik Den Hartog, die zei ook notenschrift. Ik heb ook uh, uh, Kees Jansen, die zei ook. Peter Gordijn, oh nee, die zei over iets anders. Nou, ik heb de familie Hendriksen. Uh, ik kan uren kan ik doorgaan hoe vaak ik, ik notenschrift. Maar, maar, maar ik. Het antwoord. Ja. Ik werk mezelf verschrikkelijk in de nesten nu. Het antwoord uh, was eigenlijk... <coughs> Een nou. Concertpagina. Concertpagina? Ja. Nou. Maar nou gaat u zeggen, want u bent nogal bij de pinken... Dus uh. u gaat zeggen dat is 13 letters. Oh, nou, ik heb ze gauw niet geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dat klopt. En bladmuziek, twaalf letters, dat was ja, de en opgave. En daar ging het om. Maar wat er dan dus gebeurt, dan bellen nou. mensen mij... Zo de, tijdens de plaatjes en die zeggen, het is notenschrift. Zeg ik, nee, het is fout. Dus ik heb al die mensen opgehangen die belden met notenschrift. Ik denk, ik moet oh, wachten oh. tot iemand concertpagina zegt. Maar ja, ja. dat is dertien letters. Dus niemand die dan concertpagina... Dus weet we wat ik doe, doe mevrouw Regier? Ik gezien. heb u nu aan de telefoon en twaalf ja. letters, notenschrift. Het had goed kunnen wezen... Ja. Heel logisch bij bladmuziek. Dus ik stuur u gewoon een prijsje op. Nou, dat is heel aardig. Het kan zomaar iets van rommel zijn, hè? Want het is... Uh, het nou, is dat kan wel een Nou, ik doe wel wat in een envelop. Oh, in een envelop? Oh, ja. Ja. Nou, dan wordt het niet echt dik. Nee, heeft u liever een pakje? Ja, nou, dan doe ik er wat oude kranten bij, dus geen probleem Ja, nou, die gaan altijd naar de kerk, dus dat is ook goed te Kijk, doe. Ik, doe ik dat? Doe ik alle oude kranten van de redactie ja. van Omroep Max erbij? maar dat kost je wel veel, hoor. Dat is, het kost even Porto. wat postzegels, maar dan heeft u ook wat. Maar uh, Omroep Max is een leuk, uh, ja? leuk idee. Ja, ik ben gelijk al lid geworden en Kijk. ook voor opsturen voor, als ik dat zie, van Moldavië. Zo ja. erg met die mensen. Ja. Dus ik denk, dat nou ga gelijk maar een giro sturen. Ah, dat is hartstikke lief. Ja, dat hebben het toen ook lief. gedaan hoor, de hele tijd terug, verleden jaar weet ik het. Oh, dan is het goed. Nou, dat ik geef het creëren. allemaal door nee. aan mijn baas, aan Jan Slachter. Ja, ja. En dan, uh, dan uh, zorg ik dat ik u wat opstuur. En dan weten ja. de mensen die nog steeds zitten te puzzelen dat het, uh, het had concertpagina ja. van 13 letters moeten zijn... Ja, maar notenschrift van 12 letters. Het is dat een ik concertpagina. Nee, het is een beetje een prutschrift. Dat een rare uitslag. Nee, ik had hem zelf bedacht, ik ben er niet zo goed in. Ik vind het toch al knap hoor. Het is moeilijker om de dingen te bedenken dan om antwoorden te geven, vind ik. Ik doe, ik doe straks om rond een uur of vijf doe ik een nieuw hoor. Ja. En dat ja, is wel een mooie. Dan mag ik niet meer bellen. Jawel, dan, dan mag u weer, dan weer, dan u weer bellen. Als u de, de eerste kan. bent, mag u weer bellen. Uh, ik heb nu ook drie kwartier al gebeld. <laughs> ja. ga je maar uit. Maar het ja. is leuk dat er zoveel aan is. Nou, dat is ook zo. Ik ga ophangen, mevrouw Reger. Ja, ja, doe dat, als wordt het weer te lang. We ja. prettiger tegen verder, hoor. Ja, dank u wel. Ja. Tot de volgende keer. Dag. Ja hoor, dag. dag. Valentijn. Astrid. Hallo. Ja, ik heb zomaar uh, random wat willekeurige nummers ingetikt op de telefoon. En, en toen krijg je sorry. mij aan de lijn. Ja. <laughs> nee, ik heb vroeger bij zo'n callcentrum gewerkt. Oh. En daar uh, draaide de computer automatisch uh, de nummers voor je. Ja. En die computer stelde die nummers gewoon at random, oftewel gewoon uh, met een elektronische uh, dobbelsteen uh, vast. Ja. En um, als dan dat rare zieke auto toontje, toen die niet komt. Ja. Ja? dan kiest die computer gewoon meteen... Een nee, maar de, je gaat een me niet vertellen nummer. dat en, je... En net zolang nee. tot, tot de telefoon een paar keer overgaat en naar verbinding komt. Nou, dan hebben ze jouw wijs gemaakt. Daar geloof ik nee. echt helemaal niks van. Nee, want in de eerste tijd dat, dat bij dat enquêtebureau werkte... Ja? moest je dat nog handmatig doen. En, en dan kreeg je dus elke keer op, op je scherm van de pc een telefoonnummer. Dat moest je dan bellen. En er zaten ontzettend veel nummers bij die gewoon niet stonden. Hmm. En dan en, en ging dus elke, elke willekeurige tiencijferige nummercombinatie. kan je dan op je scherm krijgen. Die, die, die moet je dan bellen. Net zolang tot er een nummer is wat, wat dan werkelijk bestaat. En dan krijg je verbinding en dan moet je je uh, callcenter tekstje oplezen. Van, maar van de tien nummers die, je, die, je dan, die de computer dan draaide, hoeveel keer kreeg je dan tu du Nou, in, de, in het oude systeem toen nog. dat je het echt handmatig moest doen. Ja. Zat je soms echt heel lang, uh, en het was ook echt frustrerend... en daarom ben ik op een gegeven moment ook ziek geworden van dat werk... urenlang nummer, nummers te draaien die niet bestonden. Nee, maar dat kan, je dus een keer een hit had en, en je draaide een nummer wat bestond... en dan was het nog, ging het een aantal keer over wachten of er iemand zou opnemen. Ja. En dan moest je dus uh, uh, invoeren in de computer als het wel overging maar niet opgenomen werd, ja. uh, neemt niet op. Nou, dan had het nummer dus blijkbaar alweer een, een sterretje of een markering... dat dat in ieder geval een bestaand nummer was. Ja, Dus dat de, de volgende keren weer, weer vaker op het scherm terugkomen. Het was een, op een bepaalde manier is het een soort willekeurig vissen. Ja, en een geheim nummer is het wel een bestaand nummer. Maar, Valentijn, waarom werden werd dan niet gewoon... Uh, het hele telefoonboek alle nummers gebeld? Dat gebeurt ook. Uh, waarom ga je dan nummers in toetsen die niet bestaan? Je kunt omdat toch gewoon het hele telefoonboek afbellen? Dat doen ze ook. Maar waarom uh, dan nee, nog ik, steeds ik, nummers ik, die niet bestaan? Omdat het, uh, wil, je, wil je dus ook de mensen te pakken krijgen. Of ze dat nou willen of niet. Want Met dat, een geheim nummer. <laughs> want dat is natuurlijk het vuile ervan. De mensen die, die, maar wil je ook de mensen die hun nummer niet in het telefoonboek of zo hebben laten vermelden ook de, de keertjes aan de haak proberen te slaan en, en in hun intimiteit doordringen... want die mensen hebben natuurlijk niet vanop een geheim nummer... dan ga je gewoon wille, net zo lang willekeurig... Ja, maar de wens om mensen... en In sommige gevallen, kijk, ik, ja, ik weet net zo goed als ik... dat je gewoon zo'n CD-ROM kunt kopen bij, bij de KPN of zo... dat je een digitaal telefoonboek hebt. Nou, die hebben ze natuurlijk ook in, de telefo in hun pc... Ingevuld. En sommige medewerkers die, die krijgen dan een soort strafcorvée. Dat, dat ze dan een avondje achter de pc mogen zitten. En uh, de pc alle uh, niet in het telefoonboek vermelde nummers. at random gaat uitproberen. En soms zitten daar. En, en ja, je weet dan zeker als je een nummer belt, willekeurig. Als, als met een dobbelsteen gegooid. wat niet in het telefoonboek vermeld staat: mm -hmm. dat het een nummer is van iemand die niet. In het telefoonboek vermeld staat en dat het ook een geheim nummer is. En dat je dan ook iemand ongewenst natuurlijk lastig valt. Maar ja, dat is natuurlijk de hele politie. Ja, Maar Valentijn, je gaat niet. Je gaat gewoon niet mensen zoals jij betalen om urenlang niet bestaande nummers te, te toetsen om iemand aan de telefoon te krijgen die een, die een geheim nummer heeft. Ja, werkelijk wel. wel. Want op die manier komen ze achter die nummers. En het gaat hun helemaal niet om of, of, of, of, of, of, of het nummer wel of niet geheim is. Het gaat gewoon om mensen aan de lijn te krijgen. Maar je hebt een telefoonboek vol mensen die je wel, waar de kans zoveel groter is dat je ze wel aan de lijn krijgt. Oh, maar die worden ook te pakken genomen. Die, die pakken ze natuurlijk ook. Die zijn als eerste aan de beurt. Hmm. En maar, maar op een gegeven moment zijn natuurlijk, uh, bij, is bijna iedereen die in de in, in openbare telefoonboeken... En god, je kunt ook op gewoon internet, kun je, kun je via Google, uh, als je, als je op mijn naam googelt, dan zie je op verschillende, zie je verschillende uh, uh, digitale telefoonboeken staan. Ja. Ik, uh, ja, ik sta ook gewoon in, in, in het dikke papier op het telefoonboek, maar ja, uh, Google op mijn naam en uh, je hebt mijn telefoonnummer. En die groep mensen die is natuurlijk al zo vaak gebeld. Dat zijn juist de mensen die wat minder vaak gebeld zijn. Ja, ja. En uh, daarom gebruiken ze zo'n zo, zo random... Het is een soort goksysteem. Maar jij en, zegt, en, ik ben ziek geworden. Maar ben je ziek geworden van het feit dat je uitzichtloos urenlang nummers zat te toetsen? Of ook omdat je dan mensen aan de telefoon kreeg die net zaten te eten... en daar helemaal geen zin in hadden? En, uh... en, en? En, en? Ja. En, en uh, op een gegeven moment werd, werd, werd, werd je daar dus ook als callcenter-medewerker ook afgeluisterd door ja. een supervisor, want ja. ze, ze telden natuurlijk uh, het aantal uh, afgelegde completes. Ja. En een complete was dus het hele gesprek, uh, uh, zo'n standaard gesprek, en dan kreeg je elke keer weer van de, de zinnen die je eigenlijk moest doen alsof je het spontaan uitsprak, maar eigenlijk gewoon via je scherm moest opleveren. Ja. En nou, dan moest je zo'n gesprek natuurlijk helemaal afronden en dan telden we het als een complete. Ja. Maar als jij vier uur had gewerkt, dat was een shift, een dienst duurde vier uur, maar heel weinig had gemaakt... Ja. dan gingen ze wel eens eventjes met je meeluisteren. Ja. En uh, nou, en, uh, als je dus iemand... soms had je van die uh, interviews die, die, die heel lang duurden... maar dan moest je aan het begin zeggen... nee, het is tien minuutjes. Terwijl je wist dat het drie kwartier kon duren. En dan had je soms situaties dat je wist... omdat je die, die vraagteksten al kende... dat je bijna op het eind was... Ja. Maar iemand er natuurlijk terecht echt geen zin meer in, in had. Ja. En dan moest je met hangen en burger proberen die persoon vast te houden. Aan de lijn te houden. Ja. En dat hij niet erop gooide. Ja. Nou, je begrijpt natuurlijk dat een gegeven moment sommige mensen terecht. hadden, nou, nou is het genoeg geweest. En, en gewoon de hoorn erop geleurde. Ja. Nou, en dan werd je bijvoorbeeld naar het hokje van de supervisor geroepen. Ja. En dan uh, draaide hij een bandje af. En dan moest je jezelf terugluisteren. Hoe je probeerde. Ach god. Uh, en dan, uh, dat je echt met beleefdheid, liefde... <lacht> en als je op je hemel door het en op je knieën ging om... Want je wist nog maar twee vragen en dan heb ik die complete... Uh, en, nou ja, en dan kreeg je dus echt op je van... ja, nee, je hebt het toch niet goed gedaan. Je had zus of zo moeten doen. En, uh, ja, maar je was... deed wel je best dan, Valentijn. Want ik heb dat ook wel een blauwe maandag gedaan. Maar ik, ik vulde gewoon die lijst in. Ja, maar, maar uh, uh, ze luisteren je dus af. Ja, bij mij was dat niet zo. Nee, en ze konden dus, dus die truc van... dat je gewoon als iemand de, de, de hoorn op de haak gooide... Ja. dat je dan maar zelf de, de lijst af invulde ja. en zegt... Van, nou, ik heb, ik heb nu een kwartier naar die persoon geluisterd. Ja. <lacht> ik kan nu wel zo inschatten wat die ja. de, de andere helft van de lijst ook <lacht> Nou ja, die, die, die manier van frauderen... Uh, uh, uh, uh, dat, dat ging. Was het overigens het, het, het bureau van Maurice de Hond? Oh. Hey, en wat voor dingen onderzocht je dan? Nou ja, dat, dat, dat, dat was elke avond kon het anders zijn. Hmm. Maar het ging dus heel, heel vaak over bijvoorbeeld uh, uh, uh, welke kranten en tijdschriften mensen lazen. Ja. ja. En uh, dan was, had ik nog al aan het begin van de enquête gezegd: ik lees nooit kranten. En maar de volgende vraag was: heeft u gisteren of vandaag uh, heeft u gisteren en dan een hele lijst met kranten heeft u afgelopen week en een hele hele lijst met Ja, maar heel, die moest je dan overslaan, want daar kun je dan als iemand zegt: nee, dat mocht niet en daar wordt oh. gecontroleerd. Dus als iemand al aan het begin van het gesprek had gezegd van: nee, ik lees nooit een krant, ik kan niet lezen, ik ben blind, ik ben blind, oh, ik ben slecht ja, dan moest je dus alle, en er zijn heel veel, uh, ook provinciale dagbladen en, en reclamekrantjes en weet ik veel dat En Computer International en Autoweek en Arts en Auto. -week <lacht> en <Ars> en Auto. <lacht> en ook rustig Valentijn, rustig, anders moet je straks weer een pilletje. <lacht> <lacht> nee, maar die, ik begrijp allemaal van die tijdschriften die, die de gemiddelde mensen ook helemaal niet leest. Nee, en die en moest ik, je allemaal voorlezen? Euh, mensen, nee, ik, ik kan niet lezen, ik ben blind. <lacht> Nou ja, dat, en dat gebeurde dan uh, in, in, in de eerste periode nog, inderdaad. Dat, je, dat de computer nog niet uit zichzelf die nummers kon draaien. En dan moest je dus handmatig al die nummers yeah. intikken. In en uh, later is dat dan weer verbeterd dat de computer dat dan doet. En dan is het gewoon even wachten tot de computer een hit heeft. En dan, tuu, dan gaat hij over en dan neemt hij iemand op. Yeah. En soms, ik geloof dat nu zelfs in het modernste systeem, het al zo is. Uh, dat je gewoon met je koptelefoon zit... en de computer gewoon zodra er een gesprek is... dat naar jou doorschakelt. Zodat je helemaal ook dat machten niet meer hebt. Het is wel wat arbeidsvriendelijker. Uh -huh. Maar je wordt dan doorverbonden met iemand... die soms juist expliciet niet in de openbare uh, telefoonboeken... gisteren gemeld ja. staat. Ja. Ja, en uh, geheime vind. nummers zijn in die zin niet geheim. Als ik, als ik gewoon... Uh, Nadat nou, wij afscheid van elkaar genomen hebben, gewoon een uurtje uh, op een telefoon willekeurig cijferig nummers gaan ga draaien. Nou, dan ben ik, uh, en, en ik doe dat honderd keer, dan denk ik dat er op dit tijdstip, ik denk misschien toch twintig mensen wakker bel uit hun bed. Ja. En die zullen dat niet leuk vinden. Nee. En van die twintig zullen er vast de helft zijn die gewoon een geheim nummer hebben. Ja, nou, zoveel, Ja. Of, of, of vijf, maar je kunt er wel iets bij voorstellen. Maar het zijn er gewoon uh, die callcenters draaien dus gewoon willekeurige nummers. Maar het, het is wel het grappige is iedereen heeft een pesthekel aan die, um, die callcenters. Nou, Daarvoor heb je een soort dat heet Bel me niet register. Ja, maar, maar het rare vind ik iedereen heeft er dus een pesthekel aan. Maar aan de andere kant, die onderzoekjes van Maries de Hond, we hangen aan slippen. Ik wel. Ik ben altijd toch benieuwd van hoeveel procent van de Nederlanders vindt dit. Ja, dat... Hoeveel procent van de Nederlanders vindt dat. Gaat stemmen op dat. Leest dit en dat. Ja, dat, dat is ook het ambivalente. En ik denk soms, soms uh, denk ik van ja, oké. Okay, um... Uh, de stand van zaken in het land en hoe de mensen in het land erover denken, ja, dat moet toch ook op een of andere manier uh, gemeten worden. En, en hoe, hoe uh, de peilingen voor, de, voor. Als er morgen misschien het kabinet zou vallen en er over drie, drie weken of maanden verkiezingen zijn, wat uh, zijn dan de prognoses? Ja, daar verlenen die enquêtebureaus toch ook wel een soort nuttige rol in. Hmm. Stel je voor, eh. Uh, uh, um, ik zou graag willen dat dit kabinet valt. Ja. Maar wel, maar wel uh, op het moment dat mijn partij een beetje goed in de peilingen staat. <laughs> Want als het kabinet valt op het moment dat mijn partij slecht in de peilingen staat, ja. dan kan je maar beter even wachten. Uh, met de verkiezingen en even wachten tot je partij goed in de peilingen staat... Ja. voor het beste moment om het kabinet te laten. Nee, okay, maar dat we, de, ja. en, en in die zin zijn die enquêtebureaus misschien ook wel nuttig. Nee, Allee. maar het, de mensen vinden het ook razend interessant. Als er, uh, je moet voor de grappers, in iedere dag staan er in kranten... voor de mensen die kranten lezen... Uh, onderzoekjes met uh, uh, 70 procent uh, 70 van de Nederlanders... Uh, heeft een hui-, kan niet zonder zijn of haar huisdier... En op een of andere manier vinden we dat toch altijd interessant. Maar ja, hoe kom je erachter? Door onderzoek. Ja, en 1 miljoen mensen in Nederland verslikt antidepressiva. Kijk. is straks uh, voorgeschreven. En dat is toch ook, zou je ook kunnen zeggen, toch nuttige kennis... Om, om te zien hoe, hoe, hoe het met, met het welzijn van de Nederlandse bevolking eraan uh, toe is. Dus wat dat betreft zijn die enquêtes helemaal niet verkeerd. Alleen uh, al die verkooppraatjes... Ja. Dat ze mij weer een of ander abonnement willen uh, aansmeren, of, of dat ik waardecertificaten uh, voor uh, een, een diekhoutplantage in. Uh in uh, Oezbekistan, uh, waar helemaal geen kietbomen kunnen overleven. Goed. Nou, Valentijn, het is duidelijk. Dat, dat soort verkooppraatjes ben ik natuurlijk niet van gediend. En dat nee. moest ik ook doen. En, uh, maar dan weer van een ander bureau. En denk ik van, ja, kijk, een korte een en krachtige uh, enquête... Waar, waar, mij, waar, waar ze binnen drie minuten met me klaar zijn. No problem, hoor. Ja. Maar niet dat soort enquêtes wat ik moest doen. Nee, en, nee het is, en, het en is waar, duidelijk, waar... Valentijn. Ik, uh, ik ga weer verder. Ja, maar ze mag ik mij niet zeggen Wat ja. ik vreselijk vond als medewerker. Dat ja. ik ook, ook uh, eigenlijk werd gedwongen. Ja. om tegen de mensen die dan, als ik aan iemand. Aan de, om ook echt te liegen. om ja, nee, te zeggen: van nee, nou, het is een kwartiertje. Ja, ja, terwijl je, wist dat, je wist dat het een half dat het uur drie kwartier ja. was. En bah, zei ze: maar dat, dat is niet erg. Want als je mensen eenmaal aan de lijn hebt, vinden ze het reuze in Ja, dat vinden ze toch en dan, wel weer leuk. En dan geven ze de tijd. <laughs> dat is helemaal niet erg hoor, dat je, dat je een beetje jokt. Maar uh, Valentijn? Ik, uh, ja, anders ben ik straks drie, drie kwartieren met je... Nee, maar ik had nog een vraagje. Ja? Heb je ooit Ene Piet gebeld? Ene Piet? ja. Um, moet je me even mijn geheugen opfrissen. Piet met een geheim nummer. Zwakke Piet? Nee. <lacht> nee. <lacht> nee, die Piet met dat geheime nummer... die belde om uh, twee minuten over twee... naar dit programma. Oh, ja, ja, ja. Dat die, uh, misschien was nou, jij het wel. Nou, kijk, ik, ik ben nu... Ik, behoor, begin, ik ben uh, afgelopen zomer, heb ik de leeftijd bereikt tot ik tot de doelgroep van Max behoor. Ach, welkom. <lacht> <lacht> ik ben dus een oudere, uh, waar jonger, jongere. Ja. Maar uh, waar jongers kunnen ook op een gegeven moment 50 worden. En ik, ik vind Max ook leuk. Oké, okay, come to een the point. heel aardige jeugdsentiment en zo. Maar ja. uh, nou, wat wilde je zeggen? Nou ja, kijk... Toen Dat ik, je niet meer weet of je Piet 20 nou, jaar toen geleden toen ik, gebeld hebt. Toen heb. ik 40 jaar jonger was... Ja en uh, papa en mama niet thuis waren... en je zat met een paar vriendjes... Ja. en de koektrommel had je al leeggegeven... Gegeten. dan ging, dan dan je, ging je met de telefoon bellen. spelen. Ja. En dan belde je inderdaad willekeurige nummers. En misschien heb ik 40 jaar geleden... toen wel eens Pieter in de lijn gehad. Zou best kunnen. En dan heb je toevallig neer... gezegd, ik kom zo je spullen halen? Vast, we zeiden allerlei dingen. Uh, daarbij bied ik mij nu voor die, die jeugdzonde van 40 jaar geleden. mijn welgemene excuses aan. Maar nee, we, we haalden allerlei truc uit. Ja. We belden soms ook wel eens mensen die we kenden in het dorp, in Drenthe. Ja. En we hebben uh, oh. ook wel eens uh, met iemand ontzettend voor de gek gehouden. dat we zeiden dat we van Avro stop op waren. Ja. En dat we uh, op de een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, clipje van een of andere band wilde opnemen... met op de achtergrond een Drentse boerderij. <tie> en uh, we hebben dat op een of andere manier zo geloofwaardig weten te brengen dat... Uh, die persoon dat helemaal op inging en dat ook echt geloofde... Ah. en er werden bijna afspraken gemaakt. En we, we gaven een niet-bestaand nummer terug waar hij nog zou terugbellen. Ah. Maar uh, don't call us, we call you. Ah, die mensen en... zitten nu nog gewacht als en, en, je die videoclip en, nog komt. En, en, en het was een boerderij, dus schuin tegenover de boerderij... van het jeugdvriendje waar we dat deden. En uh, een dag of wat later hebben we ons op de knieën geklapt... en geslagen van het lachen... Hoe we zagen die, die, hoe die boer die toch nog een enigszins rommelig boerenerf had... Op ging ruimen. <laughs> Dolle pret. Valentijn, goei. Maar wel dat soort dingen wel 40 jaar geleden. Tegenwoordig <laughs> uh, vind ik dat, dat soort dingen eigenlijk niet meer gepast. Schaam je, Valentijn. Ik ga ophangen. <laughs> Met de leeftijd komt de wijsheid. Dag, Valentijn. Dag, Astrid. Tot later. Hoi. Blondie is dit. Een call me. Call me anytime, zegt uh, Blondie. Nou, dat werkt voor een uh, hoop mensen anders. Die hebben dat uh, liever niet. En daarover sprak ik net met Valentijn. 0800-1121, want ik word wel heel graag gebeld met vragen en met antwoorden. En als het Hugo is, ook heel graag met broodje-aap verhalen. Hallo Hugo. Hallo, daar ben ik. Dag, vorige week spraken we elkaar, uh, toen ging het over de broodje, De oorsprong van de broodje-aapverhalen. Ja. En jij had het toen over uh, een over boekje van, nou ben ik de naam vergeten. Sorry. Um... Oh. Sorry? Ze heet Ethel Portnoy. Oh ja, Ethel Portnoy. En um, um, vol met broodje-aapverhalen. En toen hebben we afgesproken dat je uh, uh, vandaag weer eventjes aan de telefoon zou komen met nog een nieuw broodje-aapverhaal. Ja, of? als je het leuk vindt. Ik heb er wel een paar. Een paar ook zelfs nog? Nou, je kan kiezen. Uh, ik heb er eentje waar de radio een rol in speelt. Ach. Ik heb er eentje die echt gebeurd is. Ja, ik heb er eentje die echt gebeurd zou kunnen zijn. Ik heb een paar die absoluut nooit gebeurd zullen zijn... maar wel heel erg leuk zijn. Ja, maar de truc van een echt broodje-aap-verhaal is... dat iedereen erbij zegt, nee, maar dit is echt waar... want het is gebeurd bij de nicht van een collega... van de buurvrouw, van een vriendin, van een oud-collega van mij. Dat is de dat is de zeg maar common de denominator van al die verhalen. Ja. Maar dan zijn er dus toch nog altijd een aantal tussen die echt gebeurd zijn. Nou, doe er eens een die echt gebeurd is. Nou, dat is dat radioverhaal. Oh, toe maar. Uh, er is een vrouw die wordt. De, de, dat speelt in Amerika. En die wordt opgebeld. door een DJ van een, van een lokale radio. Ja. Yeah. En die heeft een programma waarin mensen een beetje worden beetgenomen. Jo. En die, die doet alsof die de basis van haar man. En die vertelt dat die man is ontslagen. omdat hij iets heeft gestolen. en omdat hij een affaire heeft met een van de, van de meisjes die erbij werken. Ja. Yeah. Die vrouw die wordt verschrikkelijk boos. En die schreef vervolgens dat ze dan ook geen problemen vindt. Dat hij dan vanaf nu mag weten dat zij een geheime relatie heeft met de broer van die man. Oh. En dat is echt gebeurd. Ja, maar dat zeg je van ieder broodje-aapverhaal. Nee, dit is echt echt gebeurd. Want daar is de bron zelfs van herleid. Echt waar? Ja, omdat het op de radio is gebeurd. Oh ja. Dat het op de radio is gebeurd. Ik kan je. Misschien. Ze, oh, nou dat is van een ander verhaal. Want het is ongeveer dezelfde. Ja. Uh, de, de, een vent op de radio. Die, belt, uh, die, belt een, die krijgt een vrouw aan de lijn. Ja. Dus ook een, een, een DJ. En. Uh, daar praat hij wat mee. En zij vertelt op een gegeven moment. dat ze een vriend heeft in een andere stad. die daar behoorlijk ver vandaan ligt. En. Uh, dan krijgt ze het telefoonnummer van die vent. En die belt ze dan op. En dan vertelt hij dus niet dat die vriendin ook aan de lijn is. En zegt tegen die man dat hij een hele grote bos bloemen mag weggeven... van iemand waar hij verschrikkelijk veel van houdt. En dan, dan verwachten dus die dj en die vrouw... dat die, die, uh, dat die bloemen naar die vriendin zullen gaan. Ja. En, dan, en dan, zegt die, dan zegt die man... nou, die bloemen die gaan natuurlijk naar mijn vrouw Cindy. Oei. <laughs> oh. nou, daar ben ik ook altijd zo bang voor bij All You Need Is Love, hè? Dan, dan rijdt Robert en Brink. Die rijdt met zo'n bus vol mensen. Die, zijn dan, die hebben dan 17 dagen in het vliegtuig gezeten uit de binnenlanden van uh, weet Sportjong. ik veel, Nigeria. Ja. En die, die, met de hele familie en de kleinkinderen. En die zitten dan in die bus te wachten. En dan, dan verwacht ik dat Robert en Brink aan gaat bellen. En dat er dan zo'n vrouw open doet in. In de duster met de, met de man of vriend op de achtergrond. Dat is toch verschrikkelijk. Nou, dat is een programma voorbeeld ongeveer. Ja, eigenlijk zou je het gewoon moeten doen. Ja, absoluut. Ja. Eh, absolu dan kom, je mee op die, dan kom je op een soort poundachtige sfeer terecht. Maar dat is natuurlijk wel fantastisch. Nou, maar in Amerika bestaat dat. Ik heb daar gefascineerd naar zitten kijken. Daar heb je dus een programma. Ik weet niet hoe het heet, maar een televisieprogramma. Dat als je vermoedt dat je man of vrouw vreemd gaat... Ja. dan kun je dat programma waarschuwen. En dan gaan ze gewoon zitten posten. Dan gaan ze, ja. die, gaan ze je man of vrouw net zo lang ja. volgen... totdat ze hem betrappen, of haar. Ja. Oh man, maar dat is toch verschrikkelijk... Oh, dan heb ik trouwens ook nog wel een leuke voor je. Ja. Dat is dus waar een man en een vrouw samenspelen. Ja. Er is een vent die is vanavond uh, de kroeg in geweest... en die heeft echt behoorlijk veel gedronken. Maar die denkt, nou ja, uh, het is al laat en zo. Uh, ik ga toch maar met de auto naar huis, want die moeten de volgende dag weer vroeg weg. Ja. Dus die gaat toch uh, heel rustigjes aan naar huis toe rijden. Maar ja, dat zal dus gebeuren. Dan is er een politie en die ziet dat die vent aan het slingen is. Dus die houden hem aan. Ja. En die vragen aan hem om die auto uit te komen... om eerst over een lijn heen te lopen. En uh, dat gaat ook al niet best. En die willen hem laten blazen. En precies op dat moment komt er een andere auto de hoek om... en die klapt zo tegen een boom op. Oeh. Dus die politieagenten die hollen natuurlijk naar dat ongeluk toe. Ja. Die vent die ziet zijn kant schoon met zijn besopen kop. Dus die springt in de auto en die rijdt als een speer weg. Ja. En die rijdt naar huis en die knalt die auto in de garage... Hij holt me binnen en hij zegt tegen zijn vrouw... als de politie komt, dan moet je maar zeggen dat ik de hele avond al in mijn bed lig. Nou, een half uur later uh, wordt er gebeld. Dus die vrouw gaat naar de deur. Dus ze zegt, wat mevrouw is uw man misschien thuis. Dus ze zegt, ja, ja die ligt te slapen. Die is uh, de hele avond die is goed naar bed gegaan, want die had een beetje hoofdpijn. Dus uh, die ligt in zijn bed. Oh, ze, dat is natuurlijk vervelend. Uh, maar mogen we misschien eventjes in uw garage kijken? Dus die vrouw zegt, nou ja, dat is prima. Dus we gaan met elkaar naar de garage. En ze doen de deur van de garage open, dan staat die politieauto in die garage. Ja, dat zijn toch leuke dingen. En ja, daar hoop je van dat het geen broodje-aap-verhaal is. Dat is toch prachtig? Ja. Wat, trouw, wat trouwens ook een leuk verhaal is, ja. met ik dit Het is de laatste hoor, want volgens mij kan ik vier uur vullen met jou. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Oh, maar we zouden trouwens nog een functioneringsgesprek uh, voeren. Was dat nu? Nee, daar hebben we ook al een tijdje geleden met elkaar over gepraat. <laughs> dat is buiten de uitzending om een functioneringsgesprek te voeren. Ja, dan. Ben, jij zou me mailen. Dat is goed. Ja. Ga ik erop ja. nou, eentje dan? Ja. Uh, wil je een enge of wil je een, uh, een grappige? Oh jee. Of een Belgische of een, of een, uh, een, een, een, een echt domme Afrikaanse? Uh, uh, doe maar de enge. De Enge, die eh. Ja, uh, ja uh, Dat is wel aardig. Dat is een meisje die studeert. Uh, Wat? Wat? En dat een meisje woont in. Uh, in, uh, in uh, die woont ergens bij de ouders en die gaat studeren in de stad. En die gaat eens in de twee maanden of zo naar huis, en dat is uh, 800 kilometer verderop. En, uh, Ze is een weekendje thuis geweest en ze gaat uh, op de zondagmiddag. dan gaat ze weer weg, want ze moet maandag weer studeren. Dus ze rijdt en ze hoort onderweg in de auto dat er een moordenaar ontsnapt is. Mm. En eh, dat is zo'n vrij snelheid dat ze vertrekt. Dus ze denkt bij zichzelf... nou, ik stop niet en ik ga in één keer door. En als ze ongeveer een, 100 kilometer van haar huis af is... dus haar studiehuis... dan is de benzine ongeveer op. Dus ze moet wel stoppen. Dus ze stopt bij een benzinepomp... En uh, het is al in de loop van de avond en er komt een, een, een beetje een ongure, ongeschoren figuur. Die komt daar uh, naar buiten lopen uit zo'n rotterig huisje om haar te helpen. <tie> dus ze voelt zich niet lekker. En ze draait de ramen op, op, op een keertje en uh, ze vraagt een event of hij de tank vol wil gooien. En dat doet die kerel. Maar die zit al door naar de te en te kijken. En ze voelt zich echt heel onplezierig worden. En als die, als die klaar is, dan, eh, dan geeft ze door een keertje van, het, van, het, van de autoraam de creditcard... zodat ze zelf in die auto kan blijven zitten. Ja. Die vent terug en die zegt, nou, die creditcard die is geweigerd... en ik heb net even gebeld naar de creditcardmaatschappij... maar ze vragen of je eventjes aan de telefoon wil komen. En hij kijkt hem maar aan. Maar ze weet zeker dat er niks met die creditcard mis is. Ja. Dus dat weigert ze gewoon. Ja. Maar die zegt, ja, als je het niet doet, dan knip ik die kaart midden, want ik wil gewoon geld hebben. Ja. Dus ze kan niet anders. Dus ze gaat die auto uit. En ze loopt naar dat huisje toe. En ze hoort achter zich dat die vent binnenkomt en dat hij de deur dicht doet. Oh. En, en, en, en, en ze verstijft helemaal en ze draait zich om. En er staat achter haar die vent en die zegt tegen haar... Ik hoop dat je niet bang hebt gemaakt, maar ik wil tegen je zeggen... dat er onder je achterbank een vent zit met een bijl. Oh. <laughs> Ze zijn leuk. Ja, ze zijn prachtig. Maar komen deze nou allemaal uit dat boekje? Nee nee nee, nee, nee, nee. Oh, je bent gewoon aan het verzamelen. Nou, ik, ik, ik ken er ook al veel. Als ik nadenk, ken ik er steeds meer. Nou. Ja, ik ken er ook echt een hoop, omdat ik het toen leuk vond, omdat ik dat boekje ontdekt had. Je moet gewoon een boekje gaan schrijven. Nou, er zijn al wel boekjes geweest. Ja, door. dat is ook zo. En ik denk dat ik dat nooit ga doen. Oké, okay. hoe laat bel ik je volgende week, Hugo? Zeg het maar. Nou, een beetje vroeger, want... Ik, ik, ik maak het niet altijd zo laat, want ik werk wel gewoon overdag. Ach ja, dat we daar een beetje rekening mee houden. Nou, dat ja. zou ik helemaal niet verkeerd vinden. Ik heb trouwens nog wel een vraag. Ja. Mag ik een vraag indienen? <laughs> ja. Nou, ik, eh, ik heb een paar jaar geleden een kookcursus in Frankrijk gedaan. Ja. En eh, dat was hartstikke leuk. Dat duurde een week en ik zat daar. Uh, in, een, in een hotel waar een restaurant bij was. En, en wij kookten dus in, in, in de restaurantkeuken... voor de mensen die daar langskwamen en die in het hotel zaten. Ja. Nou, en, en ik betaalde dus om daar te slapen. Ja. En ik betaalde om die cursus te volgen. En ik betaalde om het eten, over, voor het eten wat ik zelf maakte. En dat aten andere mensen ook. Dus ik betaalde eigenlijk drie keer, maar ik heb het wel heel leuk gehad. Ja. En uh, we gingen dan iedere ochtend iets doen... He, dus eh, eh, de, de, naar de Forellenkwekerij, of we gingen paddenstoelen zoeken, of weet ik het wat. Of naar de kaasboer. En de, of naar de markt. En als middags dan waren we aan het koken en s'avonds eh, maakten wij de dingen die er in dat restaurant gegeten werden. Dat was echt heel leuk. En toen gingen we naar die wijnboer toe, die ze daar hadden. En die gaf ons een rondleiding. En die liet ons toen zien dat hij, nou, de meeste van de wijn die hij had, die ging in van die hele grote aluminium tanks. En dat zijn duizenden liters, moet je met ladders tegenop ongeveer. Ja. En daar zat zijn wijn in, die daar aan het, uh, aan het, uh, uh, aan het rijpen was. Maar, stelde hij toen, en dan moesten we mee naar een aparte uh, uh, uh, uh, ja, soort hangar, weet ik voor wat. <lacht> en daar stonden een hele hoop vaten, en daar was ook wijn aan het rijpen. En toen zei hij van, ja, dit is natuurlijk, uh, dit is de wijn, want uh, deze rijpt op eikenhout. Oh, tuurlijk. Ja. ja, precies. Nou, dat dacht ik dus ook in eerste instantie. Maar ik loop daar zo rond en, en ik heb het ook aan die man gevraagd. Maar uh, de, de, nou, die wilde niet eens een antwoord aan me geven. Maar die vraag is toch blijven hangen. Want wat gebeurt er nou? Kijk, dus, want jij reageert er net zo op als ik. Hè? Ja. Zegt, als het op eikenhouten fusten is gerijpt ja. is het beter dan wanneer het in aluminium ligt. Ja. Nou, uitgangspunt. Aluminium doet niks met die wijn. Nee. Een eikenhout wel. Ja. Nou, dan gooi je toch een spoorbiels in zo'n aluminiumcontainer? Ja. Een eikenhouten spoorbiels. Ja, die zijn altijd van eikenhout. heb ik begrepen. Oh, dat, dat, dat heb je al uitgezocht. Dus, dus ja, dus waarom, um, waarom ze niet altijd gewoon een stuk eikenhout in de... In de... Ja. Ja. <laughs> ja. Dat verhoogt de kwaliteit, dat zeggen ze zelf. Nou, de, en dat is je vraag. Dat is mijn vraag. En nog, nog wel bedankt voor... Het ja- en het nee-antwoord op, uh, op het uh, weerbericht in, uh, in Nigeria. Ja, nu heb je twee antwoorden. Ja. Ja. Maar volgens mij is de antwoord nee, hoor. Ja, ik vrees het ook. Maar vrees goed. Het ook. Goed, ik zou dus het ik... gek worden als ik daar weer man was. Ik ga, ik ga op zoek naar een uh, eikenhouten, eikenhouten wijn-antwoord. Fantastisch. En ik, uh, ik zit hier volgende week alweer uh, met uh, nieuwe aapjes. Is goed. Tot volgende week, Hugo. Nee. Oké. Okay. Jubi 40. En red, red wine. Naar aanleiding van de vraag van Hugo van zojuist: waarom er niet altijd een stuk eikenhout in de vaten met wijn wordt gedaan? Om het te laten rijpen op eikenhout. 0800 Jasper. Goedendag, zuster. Hallo. Ik heb op het knopje gedrukt. Welk knopje? Van de zuster. Ach, dan moet ik opkomen draven, geloof ik, hè? Ja, ja. Maar... Dan gaat er bij mij hier een lampje branden. Ja, ik ben blij dat u er bent. <laughs> en wat kan ik voor u doen, meneer Jasper? Nou, uh, de nachtzuster, de eerste vraag was volgens mij iets van... Het komt van de VPRO, volgens mij, nachtzuster. Nou, nee, er was vroeger, was er s'nachts een programma van de nachtzusters. Dat was van de VPRO. Ja. En dat is tegenwoordig een theatervoorstelling, heb ik me laten vertellen. Ook nog? Ja, maar ik weet, ik weet daar zelf eerlijk gezegd vrij weinig van. Nou, zullen we alle vragen gewoon van, van de laatste naar de eerste gaan behandelen? De, laten we de biels nemen in de wijn. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik lig nu relaxed in bed. Ja. Willen we Tussen katten, moet ik ook zeggen. En ik gebruik ook antidepressiva. Daar hadden we het toen net ook over Iets, oh. uh... En hoeveel katten? Um, zes. Zes katten? Nou ja, mag toch? Ja, lekker warm. Nou ja, ze, ze vinden het heerlijk allemaal. Gelukkig. Ik denk ook van papa Belt weer naar de radio. Zo, ja. zo, uh, zo uh, kijken ze hem aan. Ze gaan er allemaal van spinnen. Ja, als ik ga haaien, dan... Uh, ja, maar, maar er zijn ook van die zwerfkatten in de buurt hier in uh, Nieuw-West. En die kruipen er allemaal bij? Nieuw-West, even kijken, bruggetje maken, hoofddoeken. Dat was nou, Jasper? Ja? Hou eens je telefoon bij een spinnende kat. Oh, wacht, dan moet ik er wel eerst eentje laten spinnen. Ja, even, even, even, even op het kopje kribbelen. Moet je even eentje kiezen die makkelijk spint? echt hem wat tegen de nachtzuster. Deze dan, die is er nog één. Dit is Jozef. Nee, die kijkt naar de telefoon en die, en die, en die doet ze van, ja, wat moet je nou? Ja, er is er toch wel één die even wil spinnen. Ja, ik heb er hier één, even kijken. Spin dan. <laughs> een kat gaat niet spinnen als je zegt spin dan. Nee, ja, de, de, de, ik heb twee katers, in die, eh, echte katers, hè, met echte ballen en zo. En die, uh, ja, maar die, die zijn stoer. Maar die, maar die pissen niet, die verkrachten de rest niet of wat dan ook. Oh, heel dat netjes. Is altijd fijn, ja. Even kijken. Ja, nee, ik, ik uh, woon in Nieuw-West, in Amsterdam. Ja. Jasper, ik, ik ken jou een beetje. Oh. Dus ik weet een beetje dat je af en toe een echte ietsiepietsie de neiging heb... om van de hak op de dak te springen. Okay. En het helpt natuurlijk niet... dat ik je dan ook nog even katten aan het spinnen wil laten maken. Dus laten we inderdaad nog even terugkeren... naar waarom er niet een eikenhouten biels in de wijn wordt gedaan... om alle wijn op eikenhout <lacht> te laten rijpen. Nou, dat, kijk, aluminium tanks... dat is gewoon niet de manier waarop je het moet laten rijpen. Gisten, hè, is het een beetje gisten. Je ja. moet het laten gisten. Ja. Rijpen is... ja... De chemische talen gisten nou je kan er gewoon kruimeltjes in doen en het wordt ook gedaan hoor er wordt echt gewoon uh, toegevoegd uh, dat, uh... en zelfs water ach ja het wordt soms in... Uh, in welke vast. is dit nou? dit is Jozef nee dat... Uh... Je, lig je, ben je hier in de buurt? <laughs> Ik lig onder je bed met een buik. Ma maak me niet paranoia. Nee, dat moest er ook nog bij. Nou, Jasper, nee, maar, ja. maar uh, uh, even. Uh, wie is zo grappig om zo'n soundbite erin te, te, te, te plaatsen? Ja, maar Jasper, is er ook ja. een vraag waar je echt een, een, een sluitend antwoord op weet? Dus niet een vraag waar je even je mening over wil geven, maar eentje waar je echt een antwoord op weet. Nou, die eerste, die, die, die eerste paar heb ik al beantwoord. Oh. Ja, Nachtzusters. Daar ja. hadden we het over. Oh. Dat was, dat was oorspronkelijk op de VPRO. Eh, eh, het was een je eigen nummer. Vraag, heb ik nog niet Jasper. Gehad. Ge geheim nummer nog. Zeg daar maar wat over dan. Hebben we het ook Over dat geheime nummer. Ja, oh, sorry. Ja, ik ga weer springen. <laughs> <laughs> nee, ik, ik woon in het huis waar de Schippers is opgegroeid. Oh. Ja, dat klinkt heel. Uh... Dat is een goed verhaal. Dat is een mooie anekdote. Dat is een mooie anekdote. Ja. En, eh. Uh... <lacht> <lacht> maar dat... heeft de, de, de, heb je een concentratieprobleem? Concentratieprobleem? Ja. Als van. Uh... Nee, nou, het is een vorm van paniek. Nou, dat vraag ik me af. Oh jee. Op de GGZ niet meeluisteren. Nee, maar we, gaan nu eventjes, we gaan nu even een uh, uh, diagnose uh, stellen. Maar ik had ook nog een vraag. Hè? Maar nu ga ik weer sneller. Nee, kom maar met je vraag, Jasper. Mm. <laughs> Waarom zie ik nog auto's met uitlaten? Um, omdat die nog nodig zijn om een auto te kunnen nee, laten rijden. Oh. Nee, dat is niet zo. Oh. Nee, zuster. Oh. U moet wel even de. Ik ben, toch, ik ben toch aanvullend verzekerd. Soms, soms wordt het nachtzuster met wat verwarrend, hè? Ja, maar u, u heeft andere gesprekken gehad met andere patiënten. En die ja. waren dus wel even bijna een half uur. Uh, ja, ik weet het. Nou, maar dat betekent niet dat ik nu met iedereen een half uur ga praten, hoor, Jasper. Maar bent u de enige uh, zuster? Ik ben, ik ben vannacht wel de enige zuster. De enige zuster. Dus, uh, ja. Dat kun je niet op ergens gewoon dat, je gewoon, dat je Radio 1 en 2 gewoon bezet van gewoon de nachtzuster 1 en 2. Nachtzusterstation. <lacht> maar dat verbind ik je nu even door naar Radio 2. Oh, ik moet niet van die piraten. 110, zei ze? Hij, <lacht> ja. Hij? Was een hij? Jasper. Gerhard was toch geen hij? Jawel. Jasper? Ja, sorry. Ik ga afronden. Hmm. Ik heb je hoofd nou ja. zitten, dat weet je best. Maar er, gaat, dit, er is niemand meer die dit nog kan volgen. Ja, er staan zoveel mooie verhalen nog in de wacht... en die zitten nu te denken van wanneer houdt die jongens... Wanneer houdt Jasper op met praten? Dat is ongeveer nu. Bedankt, zuster, Jasper. Ik, ik druk niet meer op het knopje. Nee, liever niet, hè? Ik wil nog een beetje morfine. Mag dat nog? Ja, dat is, uh, lijkt me heel rustgevend. Oké, okay, dank u wel, zuster. Dag, Jasper. Goedenacht. Dag. Ja. Jacqueline... Hallo. Hallo. <laughs> ja, lachen maar om. Ja, ik heb jouw baan gelukkig niet. Ik hoef alleen maar in mijn bed te liggen. <laughs> Vertel, waar bel je over? Want uh, die Christian Bonenbakker van het nieuws staat ook alweer te trappelen. Ja, ik hou het kort. Ja. Uh, als kind had mijn moeder een koffertje met kleine synopsis daarin. 78 en 45 toeren, kan ik me herinneren. Ja. Die draaide ik, ik was een jaar of negen. toen dus hebben we het over ongeveer 1972 73 zoiets. Die draaide ik altijd. Intussen al die plaatjes zat een plaatje van Wim Sonneveld. Ja. Yeah. En dat liedje dat heette Een tuinder in Amsterdam. Yeah. Ja. En dat was een kerstliedje. En ik was daar... Ik moest altijd vreselijk om lachen, want de bestrekking van het liedje was... dat er een vent ergens bij Batuverdorp tegen Schiphol aanwoonde... die elke dag straal bezopen was... Maar op een dag tegen kerst liep hij toevallig langs de loods bij Schiphol en die zag hij daar, de heilige familie. En als bij Gods uh, genade was hij direct genezen van zijn alcoholisme en uh, ging uh, voortaan op Pasen en Pinselen naar de kerk. Iets in die geest. Maar er ja. is een ironie in dat liedje, wat ik als kind heel erg grappig vond. Ja. En het is dus al die jaren dat met kerst altijd al die kerstliedjes gedraaid worden... Hoop ik eigenlijk dat dat liedje dan nog een keer gedraaid wordt? Nou, niemand heeft het er ooit meer over gehad. Ik heb er nooit een ander over horen hebben. Ik heb geprobeerd om de tekst nog op te, vinden, op te zoeken, maar ik krijg het niet te pakken. Dus ik vroeg me af, kan jij me vertellen wie heeft die tekst geschreven? En ik zou het liedje nog een keer kunnen draaien voor me. Wie heeft de tekst geschreven van een tuinder in Amstelveen van Wim Sonneveld... en of we het liedje op kunnen graven? Ik ga mijn best doen, nee, Jacqueline. Dankjewel. Oké, okay, doeg. Ja. 0800-1121.